Vijf uur, Rashid Finch met het NOS-journaal. In Libië lijken gisteren de zwaarste gevechten te hebben gewoed... sinds het begin van de opstand tegen Gaddafi. Troepen van Gaddafi begonnen op verschillende plaatsen een tegenoffensief. De rebellen zijn bij hun opmars naar zicht, dat ze tot op 30 kilometer waren genaderd, ver teruggeslagen... Maar de troepen van Gaddafi lijken er niet in te zijn geslaagd steden te heroveren. Ze drongen gisteren met tanks Misrata binnen, 200 kilometer ten oosten van Tripoli. Maar na vijf uur van gevechten werden ze uit het centrum verdreven. Bij de strijd in Misrata zouden tientallen doden zijn gevallen. Gisteravond werd er nog in de buitenwijken van de stad gevochten. President Obama overweegt nationale strategische oliereserves aan te spreken om de stijging van de olieprijs tegen te gaan. Volgens Obama's stafchef William Daley worden de opties nu in kaart gebracht. De strategische oliereserves zijn bedoeld voor uitzonderlijke noodsituaties. Zo'n situatie zou er nu kunnen zijn omdat de stijgende olieprijs het economisch herstel in gevaar brengt. Sinds het begin van de onrust in Libië is de prijs van een vat ruwe olie met zo'n 20% gestegen... en het einde lijkt nog niet in zicht. Met de strategische oliereserves kan de VS een aantal maanden van de energie worden voorzien. De laatste keer dat de reserves werden ingezet was na de orkaan Katrina in 2005. Op Times Square in New York hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen islamofobie in de VS... De betogers zijn tegen plannen van het Amerikaanse congres om hoorzittingen te houden over moslimextremisme. Uit getuigenverklaringen zou duidelijk moeten worden in hoeverre er sprake is van moslim-extremisme in de VS. De betogers zijn bang dat de op te roepen getuigen geen representatief beeld van Amerikaanse moslims zullen schetsen. Onder de demonstranten waren kopstukken van verschillende religies, onder wie ook imam Abdul Raouf die in de buurt van Ground Zero een islamitisch cultureel centrum wil starten. Het weer helder en vrijwel overal enkele graden vorst. Vanmiddag zeer zonnig, temperaturen rond 7 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1, Nacht van het Goede Leven.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 Ja, welkom terug in het laatste uur van deze goede nacht. Ik zal nog even snel het vorige uur afkondigen, hè, want ik liet een radiodocumentaire horen die Theo Uitenbooghart, die deze nacht mijn uh, gast was, maakte voor Radio 1 NOS Cultuur. En dat was in 1992. En het ging over de performancekunstenaar Harry de Kroon uit Breda. U kunt een en ander altijd nalezen en terugluisteren op www.adelinevandier.nl. Dat u het maar even weet. En laat ook eens een reactie achter. Dat wordt erg gewaardeerd. En dan nu eindelijk tijd voor het opwekkende Goedemorgen van Jan Emaus. Track Tracers. Het platenhoekje van Jan Emaus. En hartelijk goedemorgen. Wat gebeurt er eerder deze week? Een dj op 3FM die stelt vast, het is eigenlijk van de gekken... dat in het televisieprogramma De Wereld Draait Door... wel bandjes mogen optreden met popmuziek... maar dat optreden mag nooit langer duren dan één minuut. Waarom speelt zo'n bandje niet gewoon lekker dwars door? Waarom uh, zeggen ze niet van... Uh, nou hoor eens, dat liedje van ons duurt drie minuten... we pakken er gewoon twee minuten bij. Kunnen ze bij De Wereld Draait Door nog proberen... om het geluid weg te draaien... maar als vooral de drummer goed zijn best doet of haar best doet, dan is daar niet overheen te interviewen. En dan kunnen ze lekker een liedje afmaken. Ik de volgende dag vol spanning afstemmen op uh, De Wereld draai Door. Maar nee, hoor. Gesprekje met het beentje. Een beentje speelde keurig die minuut. Want ik ben zo kinderachtig geweest om het te timen. Trouwens goed dat ik dat gedaan heb. Want ik ontdekte bij die gelegenheid... dat het gesprekje voorafgaand aan die ene minuut van dat liedje... dat gesprekje duurt nog langer dan een minuut. Dat duurt één minuut vijftien. En in die 1 minuut 15 steekt Matthijs van Nieuwkerk de loftrompet over zo'n band. Geweldig wat jullie doen. Jullie uh, staan aan, uh, aan de vooravond van een enorme doorbraak. En nou, we zijn enorm blij dat jullie er zijn. Om vervolgens zo'n bandje af te schepen met zo'n lullige minuut. Je hoort het ook heel vaak. Dat je denkt van, hé, uh, hey, wat houdt dat raar op. Het verhaal is helemaal niet verteld. Uh, waar is de spanningsboog in dit liedje? Ik bedoel. Je zegt toch ook niet van, nou we laten de nachtwacht zien op de televisie, maar niet langer dan twee seconden. Want uh, anders dan verveelt het de kijkers. Dan kan je beter besluiten om de nachtwacht achterwege te laten, lijkt me zo. Ja, wat heeft. Uh, een krant gedaan, ik denk meerdere kranten... maar ik beperk me even tot de volkskrant. Die belde voor, hoor en wederhoor in dit geval... met een woordvoerder of woordvoerster. Daar wil ik vanaf wezen, van de wereld draai door. Iemand van de redactie. Ja, en die zei eigenlijk met zoveel woorden... ik vat het maar eventjes uh, uh, samen... Ja, hoor eens. Uh, weet je hoeveel uh, kijkers het ons kost, die muziek? 20.000 mensen haken af in die minuut. Kan je nagaan wat er gebeurt als we drie minuten doen? Dan haken er misschien wel 50.000 mensen af. Daar zit eigenlijk al een soort dedijn in. Van, nou, Ze mogen ontzettend blij zijn dat ze überhaupt mogen optreden in het programma. Want het, het, het levert ons helemaal geen donder op. Het is eigenlijk allemaal ellende qua kijkcijfers. Dan denk ik, nogmaals, doe het dan niet, zend het dan niet uit... Maar goed, dit kan dan allemaal nog. Ik bedoel, ik hoef daar helemaal niet verplicht naar te kijken. Maar, daar zat één zinnetje in uh, dat uh, interview in de krant. En daar viel ik eigenlijk echt over. Daar zegt namelijk het redactielid van De Wereld Draait Door... ja, het is natuurlijk vervelend. Maar ja, dat zijn nu eenmaal de televisiewetten. Daarmee neemt iemand afstand van het eigen programma. Want je zegt eigenlijk, want zo begrijp ik zo'n opmerking... ja, hoor eens, ik zelf ben een cultuurliefhebber. Ik zelf zou best langer willen luisteren, maar ja... De wetten, de televisiewetten, dat domme kijkersvolk, dat wil er niet aan. Dus je neemt een beetje afstand. Ik vind als je een programma in elkaar sleutelt, dan moet je er ook achter staan. En dan moet je het ook goed kunnen verdedigen. En niet zelf zeggen van, nou ja, ja het is natuurlijk vervelend. Nee, het is helemaal niet vervelend. Je moet het gewoon helemaal niet doen. Ik vind het uh, minachting nogmaals van uh, muzici en de muziek in het algemeen... als je de zaak zo behandelt. Hoe zou Dean Martin klinken in De Wereld Draait Door? Wat zou er gebeuren met Ben Kramer, te gast in De Wereld Draait Door? Hij was maar een clown, maar nu is hij dood. Wat te denken van. Uh, Roberta Flack the first time ever I saw your face. Te gast. In de wereld draait door. The first Het was Roberta Fleck. Je hebt trouwens Jacques Dutron, die minutenlang doorzeurt over het feit dat Parijs wakker wordt. Het moet ook uh, anders kunnen. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de ballet. Il est 5h. Paris. C'est S'éveil. Il est 5h. Je n'ai pas sommeil. Het gaat lekker zo, hè, eigenlijk. Uh, wat te denken van uh, Roy Orbison en uh, It's Over. Your baby doesn't love you anymore. It's over. En zo keren we dan toch terug tot de essentie. Ik bedoel dat gemekker over liefdesverdriet. Het is gewoon voorbij... Kijk vooruit en niet in de achteruitkijk. Spiegel van het leven, je hebt er niks aan. Liedjes worden eigenlijk tot de essentie uh, teruggebracht. Eigenlijk uh, merkwaardig, hè? Dat we dit op de televisie heel normaal vinden... en op de radio kennelijk niet. Ik ben daar heel blij om. Kijk, deze jongens bijvoorbeeld... waren er nooit ingekomen bij uh, De Wereld Draait Door. Uh, ik kan niet anders zeggen. Ik ben het geheel met je eens. Zo zag ik afgelopen donderdag dus in die Wereld Door... onze Eefje. Nou ja, onze. Ja, zo voelde het een beetje, hè. Zoals die laatste gast. Wat kan die meid zingen? Maar ik vond in de Wereld Door dat dus veel minder. En volgens mij komt door de spanning. Wellicht, hè. Oh, de spanning, of je dat in die ene minuut allemaal wel gepropt kreeg. En de noodzaak om het dus in te krimpen. Nou, ik vond het heel lullig. Dat kan gewoon soms echt niet. al wel moet ik de hand ook niet in zijn eigen boezem steken? <kliek> Afin, ah, laten we maar naar de film gaan. Heeft u wel eens iets gedaan waar je heel erg diep voor zorgt? Slap, wat heb je? Kindermijslapgenoeg, hè, hè? Zeg, ik weet dat mode niet echt jouw eerste prioriteit is, maar dit is toch wel een heel ernstig geval van tas. Waar ga je met die kamer naartoe? Claire. Claire me Zij is als een Engel en een beest. Ze maakt van elke dag een borstelvergrooting. Borstel vergrooting. Maar ze alle kwijt kunnen. Ik ga bij papa wonen. Met de zoen. Zij is als de spiegel van mijn ziel. Luister zeggen dat ik wil het graag, ik graag klein maken. Ik trouwens slotte maar twee keer of drie. Of drie. Max, liever waar staat vleuk. Zonder haar. haar gezicht moet doen. Nog een reis naar ons innerlijke zelf gaan maken. Oh, heerlijk in Frankrijk. Welkom. We, we hebben gereciteerd op naam van Moriro. Ik ben Barbara en dit zijn jullie eerste schreden op het pad naar een heel nieuw leven. He. Sorry dat ik te laat ben. Oh, ja. Dat is heel je, je, je nou, Ik heb je nauw Het Mijn goed legato op Zit een beetje man. Zit u. Mama houdt van je en ik ook. Dat tweede controle: Zit u we gaan? Nee, laten wij nou eens eentje in ons leven afmaken, ja? Kom maar dames, kom er maar bij. is niet eng. <laughs> Het is niet eng. Gooise Vrouwen. Ik, heb, ik dacht dat het aan deze ene trailer las. Dus ik denk, ja, die zijn maar in, in onbalans. Uh, de muziek is veel te hard. Je hoort uh, de tekst niet. Nou, goed, uh, alle trailers waren volgens mij zo. En je moet gewoon naar die film gaan. Gooise Vrouwen. Nou, ik zat te kijken en het duurde even. Maar na een minuut of twintig had ik geaccepteerd... dat ik eigenlijk gewoon naar een hele lange nieuwe aflevering... van de serie Gooise Vrouwen zat te kijken. He, dat er geen grote verrassingen te, wachten waren. Verwacht, te verwachten waren. Nou ja, toen werd het leuk. Heel leuk, vonden die man van mij en ik, want ik had hem meegesleept. Smakelijk hebben wij gelachen. Echt heerlijk ontspannend. Een stuk harder dan de andere filmjournalisten. Maar ja, dan ben je nou ook helemaal geen journalist. maar ik dan wel ben, weet ik ook niet precies. Maar dat is ook helemaal niet interessant. Kijk liever naar Peter Paul Muller. Die er heerlijk en zeer effectief op een los smiert als Martin Morero. En die natuurlijk nog steeds buiten de pieren vist. Uh, luister naar zijn schandalig platte grappen. En, en zie voor je hoe schrijver Frank Houtappels... zat te gniffelen achter zijn schrijftafeltje toen hij ze bedacht en laafje aan de tante Kor van, van Beth Melisse. De engste vrouw, moeder, tante, zuster, actrice van heel Nederland... en verder buiten. Bang ben ik van haar. Nou, dat is knap, toch? En Loes Luca, nu hoorde hij net, die komt langs als Barbara. Esoterische geld uit de zakklopperige vage, zoek jezelf, juf, in een landhuis in Frans. Moesten ze rond en onder een stenen tafel dooracteren... want die mocht niet verplaatst worden. Marcel Musters, ja, die past er niet echt goed, goed tussen. En al helemaal niet als geliefde van IJskonijn Claire. He, Marcel is alleen goed als hij een echt mens mag spelen. En dat is in deze film nou niet echt noodzakelijk. De grootste verrassing was uh, acteur Martijn Nieuwer van Barre Land, Ook iemand uit een totaal andere hoek, mag je wel zeggen. Hij sloot uh, de trailer af met is niet denk... Goed, euh, nou, het feit dat al deze acteurs meedoen... dat geeft wel aan hoezeer iedereen die Gooise vrouwen in het hart gesloten heeft. En terecht. Want het is gewoon opwekkende flauwekul met een oprechte kern. Want uiteindelijk draait het natuurlijk allemaal om vriendschap. Vriendschap tussen die Cheryl, Claire, Anouk en Roelien. En dat werkt, en je gelooft het... omdat Linda Tchitske, Suzanne en Lies ook echt dikke vriendinnen geworden zijn... door die serie en die film... Oh, wacht even. Dus er is wel iets echt in deze film. Nou, laat Gooise Vrouwen twee maar doorkomen. Ja, nou, ik, ik vind Linda de Mol... Ja, die vind ik, vind ik een lekkere, heerlijke... Ja, leuk. Zo so wat. En daar kom ik ook eerlijk vooruit. En, en, ja, en, en wat dan nog? Ze ziet er toch hartstikke goed uit. Ze heeft het ook nog eens hartstikke goed gedaan. Kijk, het feit alleen, dat zo'n vrouw die in Duitsland helemaal heeft gemaakt... Dat zegt toch iets. Dat is toch... Zie ik jou nog niet eens wat je doen, hoor. Met al je praatjes. Dat is allemaal de kift. Hou nou toch op. Weet je, weet je wat? Ik heb er eigenlijk helemaal schoon genoeg van van het gezeik. Ga jij maar iemand anders zoeken om tegen aan te zeiken. Als je me goed zeikt. <totstuken> Die krijgt van mij twee minuten. He? Dat is toch een ander verhaal, hè? Oké, okay, dat is dus Ellen Clark. Die schreef dit lied voor de film Gooise vrouwen. Door met de volgende film. Een documentaire. Voedsel, een dagelijkse behoefte. Waar komt ons voedsel vandaan? Door welke handen is het gegaan? Wie heeft eraan verdiend? Wat is de echte prijs van ons voedsel? lekker eten Ja, nou, en dat is de titel van de documentaire van Walter Grotenhuis Smakelijk Eten. Ik las dus even die teksten voor, die verschijnen in die trailer. Anders wordt het een beetje erg onzin om te laten horen. Goed, u weet het onderwerp, nu nog de invulling. Uh, Walter nam als uitgangspunt een uh, lekker vriendendineetje. Nou, wat zullen we eens maken? Vooraf iets lekkers met uh, grote garnalen. Daarna gevuld speenvarken, ja, waarom niet? En een mooie speerzieboon erbij. Nou, dat klinkt toch redelijk... Goed, nou laten we eens even kijken waar die ingrediënten van dit maaltje dan allemaal vandaan komen. Te beginnen bij de garnalen. Eh, waar komen ze vandaan? Nou, uit de mangroves van de Filipijnse eilanden. Nee, niet van die vissertjes die er al jaren van leven. Maar van die oude corrupte bankdirecteur. die de mangroves liet weghalen. en grote bassins liet aanleggen. Hè, waar de garnaalproductie nu verhoogd kon worden. En ach, alle giftige afvalstoffen na de oogst. die worden gewoon in zee gedonderd. met het gevolg dat de omwonende vissertjes. steeds minder te vissen hebben. omdat de mangroves verdwijnen of vervuild of vergiftigd worden. Nou goed, dat varken dan. Nou, nog los van hoe hun leven hier is in Nederland, over het algemeen. He, daar zijn weer andere fijne documentaires over. Eerst maar eens focussen op wat die varkens eten. eiwitrijk eten, vol met soja. En waar komt die soja tegenwoordig steeds meer vandaan? Uit Brazilië. He, daar worden enorme lappen oerbos gehakt, platgebrand... om plaats te maken voor sojavelden. He, de natuur, de longen van de aarde, de Indianen die er wonen. Ze hebben allemaal het nakijken. Maar ook de sojaboeren, hoor, die sappelen voor hun bestaan. Want die zitten gevangen in die werkcyclus. Om, om al hun schulden af te betalen van, van de machinerie, de zaden en, en de grond die ze hebben moeten kopen. Dan die fijne spersieboom. Dat is al lang geen seizoensplant meer. Sinds eh, Kenia het ideale klimaat blijkt te hebben. om alsmaar door te kunnen blijven oogsten. Maar uh, uh, is er dan altijd genoeg water in Kenia? Uh, nou, uh, voor de boontjes wel natuurlijk. En uh, nou, ja, niet voor alle Keniaanen en UV, maar onze boontjes wel. Tuurlijk trekt deze documentaire partij voor de arme vissers, de Indianen en de Keniaanse nomadenvolk dat uitdroogt. He, laat in godsnaam iemand dat doen, partij trekken. Want uh, ja, wie doet het anders? Nee, hoe, hoe moet het anders? Maar Walter Grotenhuis laat waar mogelijk ook wel de andere kant van het verhaal zien. En uiteindelijk, ja, dan komt het echt ook wel op mijn eigen bordje terecht. Want hoe ga ik ermee om? En het cynisme uit de titel, dat komt duidelijk aan. Smakelijk eten?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 I like to drive around in my auto, from South Africa to Zimbabwe, I fell in love with the undermining in my bed. Tu, tu, tu fais les mêmes choses à la maison, la tu fais les mêmes choses à la maison, à la maison, à la maison, tu fais les mêmes choses à la maison, la tu fais les mêmes choses à la maison, la la la la la la maison. Dat is toch fantastisch. Herkent u die zanger? Ja, vast niet. Nou, ik zal het maar verklappen. Uh, zijn vader komt van de Feuor Eilanden en zijn moeder uit uh, Zeeland... Ja, het is Laurens de Joensen hier, samen met Velozki en Jet Stevens. Het is een uist, uiterst muzikaal trio hè, dat elkaar gevonden heeft in de shuffle-stijl. En wie een iPod heeft, weet euh, wat dat betekent. En daardoor krijgt het publiek echt van alles te horen. Hè. Musette, Bossa nova, hump, calypso, americana, et cetera, et cetera. En Velozki kennen, er zal er ook wel weer eens een theramin gebruikt worden... een vibrafoon of een zingende zaag of ander klein spul waar muziek uit te halen valt... Nou, uh, ze zijn aan het optreden samen en ze noemen zich de Bezemkast. Nou, wat staat er op de flyer? Het gaat over radio's, bagger, engelen en diepzeegeluk. Tempo en ballades met tussendoor tekst en uitleg en zelfcorrigerende relativering. Kortom, psychotische smartlappen voor hogeropgeleiden. Deze week staan ze in uh, Bellevue in Amsterdam. Uh, haast u, want het loopt storm. Oh, nee. Wat was je doen van plan? De woning kunt er hap geen, oh, nee. geen, oh, nee. geen donder aan. De kokke is aan. De woning kunt er geen donder aan. Wat was je doen van plan? De woning kunt er geen donder aan. Holland op de fiets.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 Komt de maan De maan er hard plan? De maan die er hard komt de aan. De er hard plan? er nog vrijdag 13. En de manen zeuren op. En van Gogh bekeek de manen. Met een schiet zo kop. Een weerwolf sluit zich vanavond voor de zekerheid maar op. Want anders krijgt hij van de boeren een zilveren kogel door zijn kop. De worm van de aarde die grauwt, een gevaarlijke gangen vlak onder En stoel. En bevende wezens vergeven van het te vlees met een de geel. Door rollende bobbels als bollen met knobbels. Die naar stille doel je vuil. En alle gevoelens zijn spoedig, krioenen noodzakelijk van jongens. Nou, u hoort het. Er woont ook een uh, Tom Weets in Zeeland... en die heet Laurens Johensen. Uh, deze liedjes stuurde hij me op. Ik zei oh. nog nergens te krijgen of te, uh, te beluisteren... dan in het theater, bij de Bezingkast. Deze week dus in het Amsterdamse Bellevue Theater. En daarna het tournee door het land tot en met eind april. Gaat dat zien en horen. Binnenkort heb ik hier een bijzondere jonge dame op bezoek. Ze is begin twintig en helemaal verzot op reggae. En dan moet ze me maar eens uit gaan leggen. Ze schrijft en bouwt helemaal in haar eentje een heel repertoire op... en treedt dan op met haar laptop als begeleiding. En ze doet dit jaar ook mee aan de Rototom Reggae Contest Europe. Nou, daar zou ik nooit van gehoord hebben als ze mij niet een mailtje had gestuurd... van wil je niet even op mijn stemmen? Tuurlijk gedaan. Lea Rozier, zo heet ze. Julia Rozier heet ze. En over drie weken is hij hier te gast. U kunt ervoor stemmen op www.reggaecontest.eu het is 7 maart. We zitten midden in de kernevel. Beneden de Moordijk wordt er even niet gewerkt, maar gefeest. Dan hebben wij de nacht eh, meerdere muzikale vrienden in het verre zuiden. En sommigen hebben zich dit jaar aan een carnavalslied gewaagd. Nou ja, gewaagd. Bij Dershaak ligt dat iets anders. Dershaak, oftewel Sjaak, Leon en Luc uit Heerlen... Uh, hebben zeven jaar geprobeerd Limburg uit hun isolement te ontworstelen met bijzondere liedjes, vaak in het eigen dialect. Maar het is mislukt, vinden ze zelf. Limburg is vooral het land van de carnavalsliedjes, dat begrijpen ze. Dit zijn er meer. Dit jaar zijn er weer over de 200 liedjes geschreven. En de Sjaak vond het tijd om zichzelf op te doeken... en op symbolische wijze Limburg terug te geven aan de Limburgers... met Tja, hoe cynisch kan je worden? Met een carnavalslied natuurlijk. Want weet u, dat is niet zo moeilijk volgens de boys. Nou, verdomd. Er kwam een heel aardige deun uitrollen... die afgelopen december al gelijk de aandacht trok. Opeens werd de Sjaak gedraaid op de radio in Limburg. Vrang, maar toch ook wel weer grappig. Hier is hop, hop, hop. Ze nodigden de harmonie Mirakel uit om hem te hoppen en om wat te blazen. En ze lieten Marcel zingen. De wil zeggen. Ik heb geen tijd Maar die is echt niet wiet Dan zo gaat er niks op zijn pieen onder ruk Dan zeg je weer Al oh me nee. oh, oh. In elkaar geniet. Ga toeters en ballen en een nu tamboerijn. Ze maxen de clown van een gewoon Zacharijn. Om nog snel in de Limburg cursus gedaan. Dan ken ik tenminste je geen verstaan Ik kost het eigenlijk niet betalen. Ik ken het gelukkig op mijn vrung verhaal. Zak. Nog meer accenten op de alcohol en tabak. Nu alsjeblieft ze blijven, doe me groot plezier. Voor altijd gratis limonade en beer. Het geeft die waal over gewichtige zaken. Ook in het prins carnaval, die kennen alles maken. Nog genoeg gevoel en stomme kal. Terzaak het zinnen een groot miserabel. Carnaval. De nou, het lied heeft meegedaan aan het LVK. Het uh, Limburgs VROGSTELOVEND CONCOUR. Nou, niks niet gewonnen. Is gewoon belachelijk. Want dit refrein is toch zeker... Nou, zelfs meerdere flessen wodka nog mee te zingen, lijkt me. Nou, over naar het volgende carnavalslied... waar ook iets speciaals mee is. Het is namelijk een lied van de vlak. Nou, over dat trieste, tragisch, komische gevoel van komende dinsdagnacht om 12 uur als de carnaval weer is afgelopen. He, het lied verhaalt over een, een, een vastlovensviester... die haar carnavalsmake-up af gaat schminken. Het geel, het geil, het groen en het rood afdouchen. En nu? Nu moet ze weer wachten tot volgend jaar. Er zit ook een mooie clip bij. Zoek maar op YouTube naar afgeschmink. En wie heeft dat moois geschreven? Nou, herinnert u zich nog die Tanda's uit Nieuwstad, Limburg. Weet je wel, de buurman van Bart Oostindie? Nou, die zat ooit in de janssen Baggerband En uh, een paar jaar geleden vierde ze 45... Nou, nee, dat moet ik niet overdrijven. 25-jarig jubileum. Met een prachtig album met Limburgse artiesten, hè? En uh, de CD heette Pien, oftewel Bijn. Het is Evert, Evert Mastoff. En hij begon ooit in een dweilorkest met de heerlijke naam de Aspro Broes. He, de Aspro-bruisjes, nou ja, ik vind dat een vondst. Nu heet uh, de band uh, Achter Evert, uh, of althans, uh, dit lied van Evert uh, speelt... De Ziepenkroepers. En uh, dat is, dat is een, een ziep, dat is een goot. En een kroeper is iemand die er uh, gedesoriënteerd doorheen kruipt. En volgens mij is een ziep in uh, Nieuwstad nog weer iets bijzonders. Nou ja, ik ga het hem zo vragen. Hier vast een stukje Aafke en dan ga ik hem bellen. Voorbij het zit erop, lopen we recht en neet me op de kop. Voorbij voor en jor en af met dat talaf. Af, geef dit geel. geel, geel, geel. Ook af het gruin. Groen, groen, groen. Het beblieve rood. Rood, rood, rood. De douche, beste Oh, oh, daar gaat de telefoon. Ben je daar, Evert? Ja, ja, ja, echt. Luister, bel ik je wakker of lag je er nog niet in? Haha. Ik wacht er al in en ik zit nu op het toilet met de telefoon in de hand. Oké, okay, en hoe, is, hoe laat is het geworden dan gisteravond? Of vannacht uh, of vanochtend? Ik was uh, om half zeven gisteravond thuis en om half twaalf in bed. Echt waar? Wat krijgen we nou? Ja, als je op tijd begint, moet je ook op, op tijd bij de vrouw zijn. Hè? Oh, maar ik bedoel eh. Uh, uh, um... Je gaat niet s'nachts door. Je bent wel een keurige huisvader, blijf je, ook. Een keurige huisvader, ja, ja, ja. Je moet ook de, de energie een beetje opsparen... voor de dag erna als de grote optocht in Nieuwstad is. Oh, vertel eens, wat is dat? Vanmiddag om uh, elf minuten over twee vertrekt de grote optocht hier op de Randeborgweg. En dan moeten we mee met, uh, met ons uh, carnavalsgroepje uit de buurt. En uh, wat zie je dan allemaal? Uh, dan zie je meer mensen die meelopen dan dat ze aan te kijken... Ja, en het is maar we... vrij kleinschalig hoor hier in het kleine dorpje. <laughs> Want, waar bestaat die opdracht dan uit behalve mensen die er langs lopen? Nou, uh, de mensen die allemaal meelopen, die hebben allemaal een nummer en die beelden iets uit. En uh, daar loopt dus bijvoorbeeld ook de harmonie mee en de schutterij en uh, zatte is het twijelorkesten en af en toe een klein wagentje of een, uh, ja, een gesminkt groepje die een uh, bepaald uh, thema uitbeelden. Ja? En zo kan dat dan wel ongeveer een uh, kwartier duren voordat de optocht helemaal van voor tot achterlangs is. En hoeveel mensen wonen dan in Nieuwstad? Uh, in Nieuwstad wonen 3.500 mensen. <laughs> en iedereen doet mee, heb je het gevoel? Nou, ik heb het idee dat ongeveer de helft op vakantie is, of nou, een skiën. Oh. Oh. En de meeste D mensen lopen mee en de, die er nog overblijven die staan te kijken, maar dat zijn er vrij weinig. Okay. Lopen er lopen meer mee dan dat er kijken. Ja. Hé, hey, en uh, ben jij geboren getogen Evert? Ik ben geboren en getogen in Susteren. Dat is uh, drie kilometer uh, naast uh, Nieuwstad. Dus zijn op dezelfde gemeente, Echt Susteren. Nou, dat was natuurlijk wel een hele overgang naar Nieuwstad, hè? Dat was wel even een ja. Dertig jaar geleden. <laughs> hey, um, doe jij elk jaar mee aan carnaval? Ik denk dat er geen jaar geweest is in mijn leven van 57 jaar dat ik er niet bij was, ja. Hey, en, en de hele familie doet mee? Vrouw en al, de doch en al die dochters van jou ook? Nee, eentje die is gisteren terug gereden naar Utrecht. Die, die woont in Utrecht, de oh. oudste. En, uh, nou, de tweede die... Die zal wel niet meedoen. Nee, ze deden vroeger wel mee toen ze kleiner waren, maar ja. die zijn nu op zo'n leeftijd dat ze niet meer tussen die, die oude, belegen bejaarde mensen willen meelopen. Die vinden het veel leuker om hun eigen ding in Sittar te doen, waar meer voor de jeugd aan uh, is. Ah, op die manier. Okay. Oh, ja, ja. Maar ze doen wel aan carnaval, bedoel Ja, zeer zeker. Ja. Die zijn daar wel mee, mee bezig. Dus ze zitten ook in het clubje waar je het net over had. Hè. Twee van mijn dochters acteren in het clubje. In wat voor clubje? clipje, het filmpje van het liedje. Oh, ja, ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Wat je op YouTube kan zien, ja. Die ja. mooie meiden die daar in die wc rond die uh, omgebouwde... Badkamer, badkamer hey, Hallo. Oh, die badkamer. Uh, nou, hele grote... <lacht> nee, <z> <lacht> hele grote uh, badkamer-wc. Uh, met de zangeres van dit lied, dat is... De zangeres is Lola Lee. En Lola Lee is een uh, bekend figuur uh, bij jullie in de buurt. Nou ja, Lola Lee woont in Landgraaf. Dat is, uh, bij een, ja, dat is waar de zaken ook zit. Hè. Dat is uh, meer tussen uh, in, richting Kerkrade. Die hebben ook een speciaal uh, ander dialect dan wij. Maar wij vonden het wel leuk om Lola Lee te vragen voor dit lied. Omdat zij wel op een leuke manier uh, een amandalierachtige stem kan uh, neerleggen. Ja, is het nou een man of is het nou een vrouw? Lola Lee is een man die als travestiet optreedt. Ja. Nou, ze doet het uitstekend hoor, daar niet van. Um, is jouw praktijk ook op slot in deze dagen? Ik heb het niet gestaan, zeg maar eens. Je praktijk? Ik bedoel de tandarts? Niemand kan van de week... Uh, oh, mijn, mijn praktijk is tot het, op slot tot uh, woensdagmiddag, ja. Oh, tot woensdagmiddag. Woensdagmiddag. Ja, woensdagmiddag. gaan we weer open. Ja, woensdagmorgen je durft natuurlijk niemand te komen. Nee, dat denk ik ook niet. Hé, hey, en de ziepengroepers, had ik het goed uitgelegd? Uh, ja, jij zei in nieuwstad, hè? maar ik ben zelf geboren in Susteren. Dat is uh, dus drie kilometer noordelijker. Ja. En uh, daar had je een noordgedeelte en een zuidgedeelte. Daar had je ook twee lagere scholen. En de grens tussen noord- en zuid-Susteren, noord, dat is eigenlijk de wijk Mariaveld, en zuid-Susteren, dat noemen ze oud-Susteren, ja. werd gevormd door een straat, dat is de stationsstraat. En daar wilde bij hoogwater vroeger wel eens uh, een, een, een riviertje zich spontaan ontwikkelen. En dat noemde ze de Siep. En als je aan de ene kant van de Siep woonde, dus oudzuster waar ik geboren ben, dan woonde je natuurlijk aan de goede kant. Ja. En woonde je aan de andere kant, aan gene zijde van de Siep, ja. dan uh, was je van Mariaveld en dat was te ver van mijn bedshow. Dat waren andere kinderen die kende je niet, want die zaten ook op een andere lagere school. Oké. Okay. En zo had je dus eigenlijk een twee. Een tweedeling en twee scheiding, net zoals je nu ook echt zusteren, eh, als je twee samengevoegde plaatjes hebt. Of Sittard Geleen is ook nog steeds, eh, zeker in carnavalstijd, wordt dat eh, uitgespeeld op een manier of dat Sittard eh, en Geleen twee verschillende werelden zijn. Oké. Okay. Eh, dat is eh, vrij chauvinistisch allemaal. En, eh, zo zit dat in zusteren dus ook een beetje tussen noord en zuid. En nog steeds ja de generatie van mij die die, die, die, die, die die willen daar nog wel eens vooral een korte gebruik van maken om een bepaalde betere mening over het een of over het ander te hebben dan zeggen ze ja maar zusje ik ben van boven het ziep kun dus weer weer snappen dat beter Oké, okay, oké okay. op die manier, ja <laughs> sta je een beetje plat ja ik had een beetje ik heb moeder uit, uit weet je ik, mijn moeder komt uit Helmond dus uh, oh, en, ja. ik, ik had een oma uit Herten. ja Herten? dat is toch ook Herten, heb je Gemond ja oh dat is heel kort bij ja, en mijn vader is geboren in Heerlen. Maar ja, daar heeft hij maar drie jaar gewoond. Dus... In Heerlen, ja. De zaak van daarnet. Die is ja. een beetje uit die hoek. Hè. Dat ja. is de, de, de Oostelijke Mijnstreek. Goed. Hey, en um, uh, hoe zit het met muziek maken? Ben je nog actief? Nou, ik heb uh, dit liedje dus heb ik gemaakt met Piet Muurmans. Dat was vroeger mijn basleraar. Je weet misschien nog wel, toen in die Pien. Ja. Die had ik uh, dat, dat cd'tje opgestuurd en ja. daar heb je erbij verteld ja. dat ik er niet zoveel van kon op de bas en dat ik al jaren basles had. Ja, ja, ja, ja. En die man die woont dus niet, uh, die partagin die woont als buurman ongeveer naast me, maar wat verderop geeft die uh, gitaarleraar les en dus heb ik ook jarenlang les gehad. En af en toe loop ik er nog eens binnen en zeg ik, Piet uh, moet eigenlijk nou eens een liedje maken jongen, het wordt toch tijd dat we het LVK gaan winnen. Ja. En toen hebben wij de neuzen bij elkaar gestoken en hebben wij op onze manier dat liedje in elkaar gezet. Maar ja, dat uh, werd dus helemaal niks. Ja, dat werd dus gelijk een boycott, want eigenlijk is het ook een beetje anti-carnaval. Omdat het afgelopen is, het is op het einde, ja. Ja, het ja. is af met dat alaf, zingt Lola Ja, ja het is af met... Het is eigenlijk vrij denigrerend als je het heel goed beluistert. Ze, ze, ze, in, in, de, in, in de manier van zingen van het lied geeft ze eigenlijk een negatieve... Zo, eindelijk is het dus afgelopen naar dat gezeik. Dat zit er een beetje in. Heb je dat ook bedoeld? Ja, dat zit er ook wel een beetje als bedoeling in. Ja, je moet op een gegeven moment niet denken dat carnaval uh, natuurlijk uh, helemaal verheerlijkend is. En met name dat, dat LVK, dat, uh, dat liedjes gebeuren, dat is toch een soort... Uh, bijvoorbeeld heb ik altijd het idee gearrangeerd... Uh, gebeuren waar dat liedje uit moet komen wat ze het liefste willen laten winnen. Ja, precies ja. Nou, dat heb ik ook, want ik vind hop hop hop vond ik hartstikke leuk. Nou, dat is ook een hele goede. Dit is ook niet doorgekomen ja. door de eerste ronde. Nee, en ik vind dit ook een heel mooi lied. En als ik dan hoor wat er allemaal door is, dan denk ik. Ja, ja maar dat is ik... De, de Ik noem dat de Malstone Mafia. Ja. Malstone, dat is het platenlabel in Maastricht waar oh. vroeger ook die Anse Baggerband door uh, in, uh, op de wereld gezet is. Maar die hebben een soort monopoliepositie, dat alle liedjes die hun maken. Er komen ongeveer 17 van de 20 halve finalisten die komen uit, ja, uh, ja, uit zo dat, werkt dat stalletje. Uit. Zo werkt dat schijnbaar. Ah. Maar dat was vroeger ook al, toen wij met die Anse bakkenband aan de weg timmerden, dan zeiden ze vanuit Telstar, gewoon Johnny Roes een platenmaatschappij had, die werd dan bijvoorbeeld gevraagd, kan uh, doe maar vast komen dit weekend. En dan zei de PR-manager van Telstar, die zei dan van, ja, maar dan moeten jullie de Anse bent ook meenemen, want anders dan komt Doema maar niet, want oh. die zaten toen ook op hetzelfde label. Okay. Maar zo gaat het toch nog steeds bij jullie, daar ja. in het uh, goze... Nou, niet, niet bij mij in de nee, nacht. Nee, nou weet he? wat je draait. mooie rijke. en de Beatles heb ik al een half uur gehoord. Ja, precies. Hey, we hebben nu dus nog maar drie kwart minuut, Zet die er maar onder. Want dat vind ik wel jammer, kunnen we nou niet meer helemaal draaien? Mm -hmm. hey, ik wens jou ontzettend veel plezier vandaag met de optocht en met ja. het uh, whatever. En, uh, en blijf liederen schrijven en blijf ze me sturen. Ja? Goed zo, bedoel ja. je. Leuk om even met je gebeld te hebben. Oké. Dag. En meet me op het kop. Adeline van Leer. Nl. als je dingen wilt terugluisteren om mee om het goede leven. Ik ga erop Af ge dit geel geel, geel. Ook af het greun.